Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is steeds meer haat op Twitter. Sinds Elon Musk de basis wordt er meer gescholden en beledigd. En ook worden er meer complottheorieën gedeeld. Verschillende universiteiten hebben dat onderzocht, meldt Nieuwsuur. Je verslaggever Rudy Bauma. Bijvoorbeeld hashtags waarmee wordt aangegeven dat de Joden overal achter zitten... en op de meest prominente posities zitten. Of dat um, um, homo's worden vergeleken of in verband worden gebracht met pedofilie. Op ruine termen, zoals bijvoorbeeld stop de stiel... waarin werd gesuggereerd dat de Amerikaanse verkiezingsuitslag vals was... die uh, ja, wordt eigenlijk niet meer gemodereerd. Uh, dat soort suggesties dat de uh, verkiezingen zijn gestolen. Elon Musk heeft duizenden geschorste accounts terug op het platform gehaald en tegelijkertijd veel moderatoren ontslagen. Het dodental door de aanslag op een moskee in Pakistan is opgelopen tot 59. Ook raakten zeker 170 mensen gewond. De aanslag was in het noordwesten van het land. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tijdens het gebed... waardoor het dak van de moskee instortte. Het dodental kan nog oplopen, want er wordt nog gezocht naar lichamen onder het puin. In Brabant, Limburg en Zeeland gaan ze komende zomer ook natuurbranden blussen zonder water. Spe een speciaal team gaat de bossen in met harken en zij komen dan op plekjes waar de brandweer niet kan komen. In de buurt van het vuur hakken ze planten weg en zo moet er een stoplijn komen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. En zielig nieuws nog uit België. Op het vliegveld van Luik zijn drie luiaards doodgegaan. Ze zaten in een vliegtuig uit Peru en zouden doorvliegen naar Indonesië, maar het sneeuwde en de luiaards stonden uren lang in de kou. Deze dierenexpert vertelt bij de Omroep VRT dat de dieren waarschijnlijk niet zijn omgekomen door honger of dorst. Er moeten ook bijvoorbeeld voorzieningen gemaakt worden in de transporteerkisten, dat er water kan toegevoegd worden of dat er eten kan gegeven worden in geval van vertragingen of van reizen die heel lang duren. En die instructies worden dan op de kist bijgeschreven. Dus dat wordt normaal gezien wel allemaal heel goed in de gaten gehouden, dat die dieren gezond vertrekken en ook gezond toekomen in het land van aankomst. Luiaards kunnen niet tegen kou, want ze leven in het tropisch regenwoud. Het weer nog, vanavond vaker droog, maar het waait nog flink. Morgen ochtends een beetje regen, maar smiddags droog. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files worden nu snel korter, ook in onze regio. Meeste vertraging nu nog altijd op de A10 Zuid voor Amsterdam Slotervaart. Daar heb je 10 minuten op onthoud en er staat een file van 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Steeds korter die heftige nummers. Dit is een single van trauma Helicopter, Push the button. Waarmee we in uur twee zijn beland. En dat betekent ook snel door met de eerste voorronde van de Rob wordt Wederom het woord aan P.P. Fischer. Heen gevlogen. Oh, hier deze kant op. En jullie ook hier deze kant op. De drill is onveranderd, jongelaar, lieve mensen, muziekliefhebbers. Van de bovenste plank, we zijn over de helft en we gaan verder. Jawel, niet met de eerste, de beste, immers. Muziek is een medicatie, de beste heler van emotionele schade. Vanuit die gedachte maakt deze rapper, producer, spoken word artiest en tekstschrijver zijn Muziek. Met zijn diepzinnige teksten en dromerige producties weet hij zich meester te maken van allerlei verschillende uitingen en stromingen. So far so good. Laatste alinea: de gevarieerde live act bestaat uit een combinatie van hip hop en spoken word in een gebalanceerde mix van live instrumentatie en elektronische beats. Laat je horen voor Filmed. Dames en heren, goedenavond. Stap samen met ons in de wereld van Filmed.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 en het raakte meer Om emoties niet te tonen is me aangeleerd Toen dus slikte ik mijn tranen in de knoop die in mijn maag verkreet, Verbood me om te praten Toen was het even stil En opeens ontbrak de dam Mijn woorden vloeiden net als water over Mijn meisje die ik voor mijn platen heb verlaten Later kreeg ik spijt maar was voor haar toen al te laat Het is me nog niet gelukt om echt te gaan en los te laten Ik heb nog niemand ontmoet die me laat voelen als voor haar Groei pijn op te horen wat het moet zijn, dus laat je niet bedriegen als het goed lijkt. De schoenen zijn versleten als je goed kijkt. Die op zoek blijft, die voelt altijd groeipijn. Op te horen wat het moet zijn, dus laat je niet bedriegen als het goed lijkt. De schoenen zijn versleten als je goed kijkt. Die op zoek blijft, want die groeipijn.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 Slaat dus je niet bedriegen als het goed lijkt. De schoenen zijn versleten als je goed kijkt. Die op zoek lijkt, Doet ik goed pijn Moet ik goed pijn Moet ik goed bij. Goedenavond. Mijn naam is Phil Met. Ik wil jullie vanavond meenemen in de reis die ik het afgelopen jaar heb doorgemaakt. Het was geen makkelijke reis, maar het was wel een hele mooie reis. Er was pijn, er was verdriet. Maar door het te delen en door de mensen om me heen dichtbij te houden, was er groei. Ik wil jullie vanavond meenemen in mijn nieuwe EP Groeipijn. En ik ga het niet alleen doen, lieve mensen. Ik wil jullie ook mee hebben. Dus we gaan vanavond met z'n allen zingen. Ik weet zeker dat jullie beter kunnen zingen dan ik. Dus ik wil jullie allemaal horen, stuk voor stuk. Ik zing het melodietje voor... En jullie doen hem na. Oké, okay, komt ie. Ta-ra, ra ra ta ta ta Oké, nummer twee. Da -da, Nu samen, let's go! da da da da da da da, -da, da Ik weet al hun namen niet meer op te noemen De bomen zijn weer kaal, ze leken ochtends groener Laat mij maar verdwalen in mijn nostalgie Misschien is het te laat om terug te gaan naar vroeger Vanaf wanneer mocht ik niet meer gaan buiten spelen Mijn fantasie zit nu vooral nog in de weg Teruggetrokken op de grond met beide benen Maar alles is toch minder spannend in het echt en nu gaat het om rekeningen, belasting, cijfers, ik verloor mijn oude tekeningen. En sinds wanneer heb ik de schuld ook aan mijn handen? Bloed van mij, van een ander, moeilijk om er af te wassen. Maar waar zijn we dan volwassen voor geworden? Antwoorden verloren, ik lijk niet in deze schoen te passen. En het liefst red ik de wereld op mijn sokken. Maar ik heb hem toch maar aangetrokken. Tranaat, dank jullie wel. Het is officieel bevestigd, jullie kunnen beter zingen dan ik. Daar nog een applaus voor, applaus voor jezelf. Ja, man. Jullie hadden beter hier kunnen staan in plaats van andersom. Oké. Okay. We hebben even gefeest. We zijn even in de groeiperiode geweest. Ik wil jullie ook nog heel even meenemen in het dieptepunt. Het dieptepunt van mijn reis. Dieptepunt zo diep dat ik eigenlijk geen enkele andere uitweg meer zag dan om weg te vliegen. Dit is Vleugels. Jullie mogen je telefoons omhoog doen. Als je een zaklamp hebt, zet hem aan. Als je een aansteker hebt, zet hem aan. Ik wil lichtjes zien. Ik ben altijd een dromer geweest. Ik heb altijd naar boven gekeken. Maar als ze dan zien dat je vleugels hebt. Trekken ze jou naar beneden Zij zegt me jij bent een angel Ik zegde jij moest eens weten Weet dat ik niet in de hemel ben en Ik zoek nog steeds naar een reden Zo vaak vergeet ik te lachen Diep in een zee van gedachten. Zij zegt me, kijk niet zo treurig Sta op en neem nog een drankje In een wereld zo wazig Zoek ik naar adem Zit al zo lang met verlangens Ik wil minder verdwalen In steegjes en straten Dan word ik altijd iemand anders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 ik heb altijd een dromer geweest Ik heb altijd naar boven gekeken Maar als ze dan zien dat je vleugels zijn, Trekken ze jou naar beneden Zij zegt me jij bent een angel Ik zeg dat jij moest dit weten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 Waarom zei niemand mij ooit eens meteen Wat ze dan willen, ik heb geen idee Sinds een kleine jongen kijk ik altijd al naar boven Sinds een kleine jongen heb ik altijd willen wonen Tussen alle wolken, want daar kan ik altijd dromen Als ik eenmaal daar ben, dan kan niemand aan me komen Als ik eenmaal daar ben, dan word ik niet meer bestolen Als ik toch kan vliegen, is het zonde om te lopen ik ben altijd een domme geweest. Ik heb altijd naar boven gekeken. Als ze dan zien dat je vleugels zijn. Krijgde ze jou naar beneden. Zij zegt me, jij bent een angel. Ik zeg dat jij moest eens weten. Ik weet dat ik niet in de hemel ben. Mensen. heeft iemand een stokje water voor mij? Ja, nee, serieus water, ja. Ik doe dry january, ik mag geen bier drinken. Yes, alcohol hey, en bier. Perfect. Dank jullie wel voor de lichtjes. Ik wil de avond, of tenminste de avond niet, maar mijn set positief met jullie afsluiten. Dus ik denk dat ik eigenlijk maar één ding kan zeggen... Zonnen stralen door het zolderraam Denk het is tijd voor de lente Ik heb mijn sweater van way back aan Toch is er hier weinig hetzelfde Weg uit de flats en weer thuis in de laan We zoeken het heide en ver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 Mama's huis en ik leven laat, de tijd vliegt, maar het lijkt hier alsof je even lang en bleef staan. Mama. Neem een stapje terug voor wat respectief. Mama's huis langs de weg aan het weiland. Het is net alsof de blanken praten over lange jaren. Zoekend naar mijn rust ging ik ver van hier. Veel te vaak niet gemerkt dat het kwijt was. Ik moet overal wat achterlaten. Het is een lang verhaal zonder eind. Hey, batterij naar bounce nemen, me. bounce, me. bounce bounce, bounce, bounce. Voor het aspect, mama's huis langs de weg aan het weiland. Het is net alsof de blanken praten over lange jaren. Zoeken naar mijn rust, niet ver van hier. Veel te vaak niet gemerkt dat het pijn was. Ik moet overal wat achterlaten. Het is een lang Is er lang veranderingen? Wat daarna, dank jullie wel. Eén groot applaus voor Sam, Kramer, Laura Sterneja, Floris Corner en Jan Ur. Fijne avond. En natuurlijk een enorm applaus voor Phil Maat. Yeah. Ja. Fantastisch, uh, Phil. Uh, binnenkort nog ergens optredens of uh, is er iets te bewonderen op het wereldwijde web van jou? Um... Phil Mads. Ja, at Phil Mads op Instagram. P H I L M e D S. Goed onthouden. Jullie hebben niet zoveel gesopen dat je dat vergeten bent meteen, hè? Of... Nee, oké, okay, gelukkig. ook. Okay. Onthou al de namen van vanavond, maar ook van Phil Mads, natuurlijk. Uh, we gaan hier S -E -A -S -A P uh, ombouwen. Zo snel we maar kunnen. Jullie moeten nog even je stembiljetje bijhouden. Er komt nog één bent, De afsluiter van vanavond. Van deze nu al onvergetelijke glorieuze zonovergrote Eerste voorronde. Tot strakjes. Tijdens de eerste voorronde is het uh, altijd leuk... als je ook oude bekenden tegenkomt. Want uh, degene die ik hier tref is degene die ook in de finale heeft gestaan van de d editie maar heeft ook meegedaan in de night-editie. En dan heb ik het over veel match. Ja, dat ben ik. <laughs> ja, wat is er gebeurd eigenlijk in dat jaar? Uh, in het jaar heb ik een uh, nieuwe EP gemaakt, ja? genaamd Groeipijn. En hebben we eigenlijk die EP omgezet in een live experience. Ik speelde natuurlijk vorig jaar al met halve band. Ja. Maar we wilden het eigenlijk helemaal doorzetten naar met hele band spelen... Uh, dus ja, we hebben veel gerepeteerd en een heel mooi live project met de EP gemaakt. Mm. Dus dat uh, heb ik vooral gedaan dit jaar. Een van die bandleden die staat uh, bij je. Yes, hi. Ja, uh, jij uh, bent uh, erbij gekomen. Ik ben er al heel lang bij eigenlijk. Ik oh. ben Floris ja. en ik ben in de band nu de drummer, maar ik ben ook de gitarist geweest. En, uh, dus je bent een beetje multifunctioneel. Multifunctioneel, ja. Multi-inzetbaar. Ja, vorig jaar dus eigenlijk al meegedaan met, met de klappen van de zweep. Zeker, zeker. Ja. Uh, ja, vorig jaar. Hoe heb je dat beleefd? Uh, hartstikke goed. Het was, het was hartstikke leuk om te doen. En uh, we hebben, ja, ondanks niet gewonnen heb ik er heel veel plezier aan gehad. Ja. Dus, uh, dus het uh, heeft wel uh, enige voldoening gehad. Absoluut, absoluut. Het ja. is wel Zo... nou leuker om te winnen natuurlijk. Ja, wat zeg je? Het is leuker om te winnen natuurlijk, maar ja. ik heb er zeker plezier aan gehad. Ja, leuk om te winnen, maar uh, het, het blijft natuurlijk altijd een, een aparte ervaring als je in een zaal op uh, kan treden. Ja, het was voor ons ook wel de eerste echt grote zaal die we hebben gespeeld. En dat was wel een hele mooie ervaring. En met ook een groot publiek, enthousiast publiek. Ja. Dus ja, het was voor, voor ons ook niet per se. Ik zag het niet als een verlies per se. Huh? Uh, ja, wat Floris zegt, het is natuurlijk leuk om te winnen. Maar het was al winnen überhaupt om die zaal te mogen spelen die ja. avond. Uh, nou, weet ik van vorig jaar dat in de voorronde, hè, dus de finale van de night editie. Die was in het patronaatcafé. Dat is wel, wel even een groot verschil in één keer dan. Is een groot verschil inderdaad. Ja, nou ja, voor hip-hop en house uh, wordt dan de, kleine, de, de kleinste zaal uh, gereserveerd. Ja. Ja, uh, dat is een keuze van het patonaat geweest. Ik weet niet uh, waarom ze dat zo hebben gedaan. Uh, weer terug naar jou. Want uh, ja, jij, uh, jij doet mee in, uh, in de band van Phil. Ja, zeker. Maar uh, is jouw muzikale voorkeur ook hiphop? Um, Gewetensvraag. Eén van de, een een van de, van de, de. Ja, zeker één van de grootste genres die ik luister. Ja. Nou moet ik zeggen dat Bram en ik samen... Uh, meer maken dan alleen hip-hop. Ja. Dus uh, pff, het, is, het is niet alleen het, uh, het hokje hiphop te plaatsen eigenlijk. Uh, okay. dus, uh, dus ja, jij bent ook een beetje je muzikale grenzen aan het uh, verleggen. Absoluut, ja zeker. En ook met bandspelen natuurlijk is ook anders dan dat je gewoon een beat aanzet. Mm. Maar uh, met Floris ben ik ook een nieuw project gestart dit jaar. Het heet Jong Volwassen. Ik oh. kan er nog niet al te veel over zeggen, maar zo nu en dan treden we, treden we wel al op. Dus misschien uh, als je het ergens ziet, uh, kom gezellig een keer langs. Um, maar ja, ik denk dat, dat mijn muziek nu wel... inmiddels wel invloed heeft van... Nou ja, ook veel van pop, maar ook van, uh, van jazz. Ook wel in de instrumentatie. Uh, ja, hip-hop is natuurlijk de kern. Maar uh, spoken word is er ook altijd een, een deel van geweest. Poëzie. Dus het is een hele gevarieerde show eigenlijk. Dat... Uh, ja, dan, dan, dan is het afwachten. Want voor het gesprek hebben we opgenomen... voordat het uh, allemaal losbarst. Ja, precies. <laughs> ja. Nou ja, we gaan het zien vanavond. In ieder geval gaan wij... Uh, genieten, dat is het allerbelangrijkste. En of we dan door zijn, dat horen uh, nou ja, we later dan. Dankjewel. Alsjeblieft. Yes, bedankt. serie jongens en meisjes de afsluiten van deze onvergetelijke, nietsverhullende, allesomvattende eerste voorronde van de europa Awards 2023. En de band die af gaat sluiten is ontstaan uit vriendschap. Ze vonden elkaar in hun liefde voor muziek maken. Waarbij Mag dat licht even aanblijven? Want dit gaat echt... Wie loopt mij hier te pieren? Ik kom je even pakken straks. Oké, okay. dank je. Uh, ik herhaal even het begin van deze linia. Ja, ze vonden elkaar in hun liefde voor muziek maken. Waarbij een gemeenschappelijke interesse ontstond in het bundelen van hun persoonlijke contrasten. Dat. Dat is heel lekker. Ga door. Ze hebben een verfrissend geluid dat ze soulful rock noemen. Een blend van allerlei spices uit de jaren 80 en 90. De band vindt het belangrijk om een safe space te creëren voor mensen. Om hen te inspireren en zichzelf te ontdekken op de manier waarop zij dat zelf ook heeft kunnen doen. Prachtig! Ik zeg voor de traten mee! En jullie geven een enorme applaus voor... Tja! Give it some counterweight Wat Paternaat. Gaat het goed met jullie? Lekker. Met mij gaat het fantastisch. Dankjewel voor het vragen. Wat ontzettend tof dat we hier vanavond mogen staan. Tussen al deze super nice artiesten die voor ons hebben gespeeld. En het volgende wat we gaan spelen. Dat gaat over dat je soms je negatieve gedachten niet kan uitzetten. En dat op het moment dat je dat wel doet, dat zo lekker voelt. Dat je gewoon even kan zeggen: hey, fuck die gedachten, weet je? Niet altijd alles hoeft kut te zijn. En als je kut voelt, ga dan lekker. Het volgende nummer wat gaan spelen heet Goodbye. Ready om te dansen? Lekker guys. Want het volgende nummer hebben jullie allemaal voor nodig. En het refrein uit volle borst mee te zingen. En uh, ik denk dat het wel goed komt. Jongens, zijn we ready? Yeah. Oké. Okay. One, two, one, two, three, four. Never started still, but she got places to be. Her head is always racing to keep up with the sea. Tired of the hustle, but it gives her to keep. When 7,000 people see my like blues in the shade Skipping all the mornings to wake up by She knows it is the lie so that she can refuse Seeking nummer. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Jullie waren geweldig. My heart gets burned for the habits we've learned over time. Cause when we fall we can finally put our ego aside. you burst, it's not gonna be the same old, old you? Love is on its way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 Voor Charlie! Ja. En wat een lekker strotje! Gadverdamme, heerlijk van genoten! Uh, is er van jullie hier en daar nog wat terug te vinden op het Wereldwijde Web? Komen er dingen aan, uh, nieuwe optredens? Uh... We gaan in de zomer. Hier is een microfoon! Iedereen, Je hebt een prachtige stem, laat hem horen! We gaan in de zomer een EP opnemen, dus. Yeah. Dan komt hij in het jaar eruit! Yeah. En wij komen allemaal bij het releasefeestje natuurlijk! Allemaal! Ja, toch? Zeker weten. Nog één keer voor Chai! Ja, het is een huiskamer, zeg ik dan altijd. Uh, ja, zit daar is het lachende gezicht van Chai. Ja. Zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Ja, het is Chai. Ik ja. ben een van de weinigen die het goed zegt hoor. Oké. Okay, um... Ja, muziek. Want voor de mensen die het niet uh, weten, wat voor muziek maak je? Ja, we maken een beetje soulful rock, noem ik het altijd. Dus uh, rock met invloeden uit de soul. Uh, een beetje ja, de sleekness van de jaren 80 en het rauwe randje van de jaren 90, zeg ik dan altijd. Is het is een beetje half uh, crunch, uh, zoiets? Nou, crunch noem ik het niet, maar het, is wel, het, het gaat soms wel lekker hard. Uh, het alternatieve altijd een randje. Met een alternatief randje, ja. Hoe lang ben jij met uh, muziek bezig? Oh, echt wel heel lang. Echt, ja, sinds mijn derde. Ik had, uh, Met mijn ouders ging ik naar de Efteling. En toen hadden ze daar een podium. En wij gingen uit eten bij, uh, bij het restaurant in de Efteling. En toen zong ik de kleine zeemermin op het podium. Dus vanaf daar ben ik begonnen met musical lessen. En toen ben ik gestopt met musical. En toen ben ik uh, naar het consortium gegaan. En daar heb ik mijn zang uh, lekker uh, opdreven gekregen. Uh, en als uh, gaat om het conservatorium, dan zal het het conservatorium Haarlem zijn. Ja, klopt. Conservatorium Haarlem, ja. Nou, er zijn ook geschoolde, geschoolde muzikanten vandaan gekomen, hè? En, ja. uh, Pien Bregelsma uh, onlangs zeker. hier in Haarlem. Ja, die, uh, die is daar ook uh, geweest, dus... Uh, ja. Zeg het maar. Ja, zeker. Ja, nee, uh, nu mijn laatste jaar. Dus uh, ik hoop dat ik ook uh, volgend jaar mag voegen bij de grote club met uh, getalenteerde afgestudeerders. Uh, zit er ook een afstudierrichting in bij het uh, conservatorium? Dus de opleiding wat je volgt? Uh, nou ja, je, je kan kiezen tussen creative artist, pop en e En ik studeer dan pop, focals, uh, vocals, dus zang. Uh, maar creative artist is meer gericht op artiest zijn. En uh, e-musician gaat meer over uh, ja, producers, et cetera. Ja. Als uh, iedereen denkt van wat is het hier gezellig. ja, Het is een uh, beetje een gekunstelde huiskamer hier. Uh, in uh, de katakombe van het Nou ja, als we hier praten is het nog vooraf. Wat, uh, wat zegt zo'n avond voor jou zoiets? Ja, gewoon voor heel veel getalenteerde mensen. Die gewoon allemaal uh, blik op oneindig en gewoon een toffe show gaan neerzetten. Dat, uh, dat vind ik gewoon heel gezellig. Dat is vooral, vooral veel gezelligheid. Tof om te zien wat iedereen doet. Ja. Heb je ook een band bij Of ik een band bij mij? Ja, ja zeker. Wij zijn uh, vijfkoppig vandaag. Vijfkoppig. Ja. Uh, zit die uh, Rasmus? Die, uh... die Rasmus zit er ook in, ja. Rasmus zit er ook in. Ja, ja, die zit er ook in. Ja, die speelt gitaar uh, vanavond. En de toetsenist is er. En uh, we hebben een drummer en een bassist. En dan een vocalist. Ja, en jij bent de vocalist? En ik ben de vocalist, ja. Jij schrijft ook de liedjes? Ja, ik schrijf ook de liedjes. Hoe yes. werkt zoiets? Nog even voor, uh, voor, voor de mensen thuis. Die, uh, ja. Ga jij het liedje schrijven en uh, teken de site erop in... Of of bedenken zij het melodielijntje? Ja, het is, nou ja ik denk zelf vaak de melodielijnen en de teksten. En uh, vaak ook akkoorden. Ik heb de afgelopen nummers die we vanavond gaan spelen... ...heb ik voornamelijk geschreven met Rasmus samen. Uh, dus dan gaan we samen lekker zitten, gitaartjes spelen, melodielijntjes zingen. En dan uh, op het moment dat het klaar is, dan leggen we het bij de band. En dan zeggen we, oké okay guys, tijd om er nu iets uh, toppers van te maken. En dan gaan we met z'n allen kijken hoe we het uh, vet kunnen maken. Ook voor jou? Ik heb een collega ergens in het land zitten, die zegt altijd, zijn er digitale snelwegen? Die zijn er voor jou, denk ik ook. Ja, zeker. Ja, is dat, bedoel je daarmee social media? Ja, wij hebben een Instagram-account en een Facebook-pagina. Uh, geen TikTok, daar doen we nog niet aan. Maar uh, je kan ons volgen op Chai. Dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel. En dat was Chai, zij won uiteindelijk de eerste voorronde, de, de, Runner-up was Oliver Aaron. En de publieksprijs voor deze eerste voorronde was voor niemand minder dan veel Mets. Uh, bovendien geldt er voor die publieksprijs dan nog iets bijzonders. Dan moet je wel het hele totaalpakket van die publieks, uh, stemmen weten te winnen. En dan sta je in de finale. Dat uh, was de Rob Hakda voor de eerste voorronde. Volgende week uh, de eerste twee uur weer helemaal ingeruimd uh, daarvoor. Nu sluiten we dit uh, tweede uur af van deze Alternative FM. Op maandagavond tijdelijk... Vanwege diezelfde robar, daar wordt LNEM met Swaying Pelvicizers. En dat komt van de Velvet Beings. Naast dan vrijdag wordt die EP dus echt officieel uitgebracht. Met daar ook het Dit staat er ook op.